Poedige start. Raymond Seré -Ray met het NOS Journaal.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 In de Randstad op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen de Brechtseplein en Knoop Polderplein 4 kilometer. En 232 Haarlem-Amstelveen. De weg is in beide richtingen dicht. Er is een vrachtwagen gekanteld. De afsluiting is tussen Zwanenburg en industrieterrein Schaalhoeven. Tot zover de verkeersdiening.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 En welkom bij deel 2 van Matchbox nummer 5. In de tweede jaargang op 11 december 2014. Weer een heerlijk uurtje vol met de hele fijne muziek. En de hoofdletter C die speelt in de eerste twee platen een hoofdrol. Dat hoor je zo meteen wel allemaal. We gaan ze gewoon eerst even lekker draaien. Nog veel plezier met dit tweede uur. speelde een hoofdrol bij de eerste twee platen. De Ten CC met Wall Street Shuffle van een LP Sheet Music uit 1974. Maar ook een knijter van een single hit. En de eerste plaat CCR met Hey Tonight uit 1970. We gaan naar uh, Morning Dew luisteren van die episode 6. Een uh, weinig bekende groep maar. Er zaten toch wel twee mannen in die later in een andere groep... toch wel iets bekender werden. De heer Roger Glover en Ian Gillen. Uh, de plaat die we gaan draaien was nergens niet. Alleen in Beirut, dat dan weer wel. <totstuk> dance. Except another, At like the woman who brought you up. Well, she ain't your mother. How do you cope with a thing like that? Brother Billy and the Grady long ago Someone went through pain to help me Someone I should know I'm down. I'm, down. I'm down To the folks who brought me up I'm not a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 Door Tony Hicks, Alan Clark en Terry Sylvester. I'm down the hollies. 1975 net geen top 20 plaat. Jammer, mooi nummer. Uh, we gaan naar 1959 naar Preston Epps. Jawel, Preston Epps, wie kent hem niet? Hij had een hit, een instrumentale hit met Bongo Rock. En toen dat een succes werd, toen dacht hij van nou, dan brengen we nog 10 plaat uit met de titel Bongo erin. En dat hielp niet echt. en de Bongo Rock. En toen die andere teamplaten geen succes werden... met Bongo erin... toen heeft hij zichzelf aangeboden als mattenklopper. Um, we gaan naar een originele titel... met uh, de naam Letting Loose Around the World. En dat is uh, een titel die niemand kent. Nee, dat klopt, want die hebben ze losgelaten, die titel. Norrie Holder en Jim Lee van Slade. En ze hebben ervan gemaakt Far, Far Away... de Slade and Far, Far Away. We zijn alweer toe aan de reguliere cliff, uh, pardon, uh, Shadows hit. Jawel. En deze werd uitgebracht in september 1961. Contiki met de achterkant 36, 24, 36. Michael Carr schreef Contiki. En hij werd geïnspireerd door Thor Heyerdahl... die een vlot bouwde van balsa hout. Hij stak er de Pacific uh, over met dat vlot. En hij noemde het vlot Contiki... En 36-24-36, dat kennen wij natuurlijk van het programma Top of Flop, gepresenteerd door Herman Stok. Hey. 36, 24, 36, dat zouden dan de maten zijn geweest van een secretaresse in de studio. De Shadows met Contiki en 36, 24, 36. Er volgt nu een cover van een hit van Hot Chocolate. Dat was de vijfde single van de groep The Stories. En met Brother Louie haalden ze hun eerste hit. De Amerikaanse groep de Stories met Brother Louie. Voor het verzinnen van groepsnamen gaan ze soms wel heel erg ver. Wat denk je bijvoorbeeld van Bobby Socks and the Blue Jeans? Bobby Socks and the Blue Jeans, jawel. Maar ze hadden wel een grote hit in 1963... met een nummer wat ooit voortkwam in de film... A Song of the South van Walt Disney uit 1946. Hier zijn ze dan, Bobby Socks and the Blue Jeans met Duda. Die socks and de Blue Jeans die vielen dan ook in de categorie One Hit Wonders net als de volgende artiest trouwens hij had wel wat in zijn mars want hij zong onder andere backing bij Stevie Wonder op de LP Talking Book maar hij had ook een hit met een eigen nummer Jim Gilstrap met Swing Your Daddy Rob Ogun, zijn R&B groep met Down South Part 1. Vast een voorproefje voor het komende uur. Want dan heb je een uur lang nederpop, nederbeat uit diverse decennia. Uh, we gaan even naar een track luisteren geschreven door Rogers en Edwards. Ja, die jongens van Chic. En deze keer schreven ze iets voor de Sisters Ledge. We are family. Sister Sledge en We Are Family. En het volgende duo was 16 en 14 toen ze hun tweede hit kregen. De eerste heette Tiger Rag en de tweede Banjo Boy. Ze kwamen uit Denemarken en ze heten Jan en Kjeld. Jeden avond geht er durch die Straßen. In I'm in ...en Kjeld uit Denemarken, Die waren 16 en 14. De volgende artiest was 22 toen hij zijn eerste hit had. Maar dat was geen solo hit, want dat was samen met John, Paul en George. Hier is Ringo wel als solo artiest met de titeltrack van zijn CD Liverpool 8. I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played With my friend Rory It was good for him It was great for me Liverpool, I left you Said goodbye to Madrid Street I always followed my heart And I never missed a beat Destiny was calling Just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Went to Hamburg, the red lights were on with George and Paul. Those four boys From Liverpool Liverpool Het 14e studioalbum van Ringo Starr Liverpool 8 en alweer bijna 7 jaar oud uitgebracht in januari 2008 uh, we gaan even heel wat anders doen want uh, ja zo zit Matchbox nou eenmaal in elkaar diverse stelen, diverse decennia bijvoorbeeld hier Mitch Miller met uh, The Yellow Rose of Texas en Mary Ford, dus de Bye Bye Blues. Einde van de Matchbox, de eerste twee uur. We horen als laatste de 1910 Fruit Gum Company en Simon Says. We zijn na het nieuws en de berichten weer terug met het derde deel. Jawel.